Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd is de uitspraak in de zaak rond de moord op Derk Wiersum. De advocaat stond de kroongetuige in het proces rond Ridouan Taghi bij... en werd twee jaar geleden op straat doodgeschoten tegen de twee verdachten, is levenslang geëist... zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat zou een uitzonderlijke straf zijn... voor een enkelvoudige moord. Met één slachtoffer dus. Het Openbaar Ministerie vindt het toch gepast... vanwege de enorme impact die de moord op Wiersum had. De schutters wisten wie het slachtoffer was, zegt het OM. En dit was de volgende stap van de georganiseerde misdaad. Het OM wil dat deze rechtszaak een signaal geeft... dat dit dan de straf kan zijn. Een van de verdachten zou de vluchtauto hebben bestuurd. De ander schoot Wiersum dood. Maar het OM weet niet zeker wie wat heeft gedaan. Ruim 19.000 Nederlanders zijn door corona afhankelijk van hulp, zegt het Rode Kruis. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders zijn in de problemen gekomen. Ze bezuinigen vaak op hygiëne. En daarom gaat de hulporganisatie extra deodorant, shampoo, tandpasta, maandverband en luiers inzamelen. Staatssecretaris Blokhuis ziet het niet zitten om alle kinderen dit jaar een griepprik te geven... Experts komen vandaag met een oproep om dat wel te doen. Ze zijn dit jaar bang voor een extra grote griepgolf... en willen verspreiding voorkomen door alle kinderen in te enten. Maar Blokkenhuis gaat het dus niet doen. De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd doe het niet... behalve kinderen met een chronische aandoening. Uh, dus ik zie geen aanleiding om advies om ze wel te laten vaccineren over te nemen. En feest in Sydney. Vader! Ploppende champagne want na een corona-lockdown van vier maanden was het Freedom Day. Mensen die gevaccineerd zijn, mogen weer naar de kapper, een biertje drinken in de kroeg of zich in het zweet werken in de sportschool. En de premier, die stond ook meteen blij in de kroeg. Today is a day waar so many have been looking forward to. waar day when the things we take for granted will celebrate. Being with family and friends, getting a haircut meal pub beer Het is in Australië echt nog wel een stukje strenger dan hier. Je moet dus sowieso gevaccineerd zijn en ook geldt de anderhalve meter regel daar nog. Het weer af en toe zon, maar ook veel wolken. Vanmiddag wat buien en dan gaat op 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Daar zijn we weer met Goedemorgen Zandvoort. Het wordt weer een energieke uitzending vol verschillende onderwerpen. Als het goed is gaan we zometeen beginnen uh, met de heer Alers van het COC... over de Coming Out Day en de COC-informatieavond die georganiseerd was. Daarna gaan we praten met Toosbergen... want ja, zeker, het kan weer een nieuwe serie van classic concerts. En daarna krijgen we interviews tijdens de onthulling van het Joodse monument. Deze zijn opgenomen door Jaap Koper en die gaan we straks rustig luisteren. In de tweede uur krijgen we Jim Keur met de plannen voor het terrein van de voormalige van Garage in Noord. Wethouder Gert-Jan Bluis ja, die gaat een record doen, want die gaat gewoon twee interviews geven tijdens deze uitzending. Die gaan we dus goed aan de tand voelen. Uh, uh, dat gaat over de cultuurnota, de eerste cultuurnota van Zandvoort en de begroting 2022. De techniek wordt verzorgd door Koordraaier, die ook voor de muziek heeft gezorgd. De redactie als de handen van Gert van Kuik. De presentatie doe ik zelf, Roy Dongen. En we gaan voordat we gaan bellen met de heer Alers nog even luisteren naar een mooi stukje muziek.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 this here is camouflage and he's been right here since he passed away last night in fact he's been here all week long but before he went he said semper fi and said his only wish was to save a young marine caught in a garage so here take his dog tag son i know he wants you to have it now and Both said a prayer for a big marine named camouflage. oh, Whoa, oh, oh, oh, camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, oh, oh, oh, oh, camouflage. This was an awfully big Dat is een prachtig nummer, Stan Ridgway met Hoho -ho Camouflage. Dat is heel toepasselijk, want wij moeten een beetje camoufleren... dat wij het telefoonnummer van de heer Jos Aders nog niet hadden. Maar inmiddels is dat opgelost, dus gaan we dat zo doen. En hebben we in de tussentijd Toos Bergen aan de telefoon... over een nieuwe serie Classic Concerts. Ja, dat klopt. Nou, dat nou ja, nie nieuwe serie. Het is eigenlijk het afmaken van de oude. Ah. En um, in januari beginnen we weer met de nieuwe... Maar uh, ja, we mogen weer. Dus uh, dat is heel fijn. Nou, en maar vertel dan eventjes. Uh, jullie gaan met, mogen we al met volle bezetting? Of moet het op 75 en, uh, hoe het? Uh, nee, nee, nee, we mogen met volle bezetting. Want uh, de mensen hebben een zitplaats. Dus ah. dan mag je... Uh, volgens mij... Uh, mag je gewoon, hoef je geen 75 En ze zijn allemaal... Uh, met de QR-code en gevaccineerd. Dus uh, dat... Uh, ja... Dus we gaan kijken wat het wordt morgen. Dat klinkt heel erg goed. Ja. En uh, wat is het eerste concert? Uh, het eerste concert zijn drie dames. Ja. Het Renus Ensemble. En uh, zij spelen uh, onder de naam Crossing Borders. En uh, dat houdt in dat ze van uh, drie landen verschillende componisten stukken spelen. Er is een componist uit Duitsland en een componist uit Amerika en een Franse componist. Vandaar de crossing borders. Dus ze switchen van het ene land naar het andere land. Dat klinkt heel erg leuk. Een internationaal concert eigenlijk al meteen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ze spelen een stuk van Haydn en uh, uh, de Duitse toondichtercomponist uh, Anton Hofmeister en de, Franse, of de Amerikaanse componist Edgar Certain en een Franse componist Eugène Walkiers. Ah, en ze... en uh, daar gaan ze een aantal stukken van spelen en uh, dat wordt gewoon heel leuk. Ja, denk ik. En dan natuurlijk eventjes voor de zekerheid. het is zo lang geleden. Wat zijn de tijden en wat zijn de toegangsprijzen? Uh, nou, de tijd is hetzelfde gebleven. Uh, gewoon het concert begint om drie uur. We gaan wel een kwartiertje eerder open. Omdat we natuurlijk alle QR-codes moeten scannen. Juist. Uh, en uh, dat neemt natuurlijk nogal wat tijd in beslag. Maar dat komt zo goed. Uh, we hebben allemaal een QR-scanner op onze telefoon. Dus uh, geen probleem. En uh, de toegang is nog steeds 5 euro. Nou, dat is helemaal mooi. Volgens barf, dus mij je... het goedkoopste in de hele regio... Uh, waar je een uh, kwalitatief hoogwaardig concept kan beluisteren voor die prijs. En het duurt tot uh, pak een beetje uh, half vijf, vijf uur? Ja, half vijf, kwart voor vijf. Dus ook nog een pauze voor een kopje koffie of een kopje thee. En... Uh, dus uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Soms is het om half vijf afgelopen, soms om kwart voor vijf. Dat, ja. uh, maar goed, dat, dat maakt niet uit. Dat is, uh... De mensen kunnen weer lekker weg. Ze kunnen weer elkaar ontmoeten. En uh, dat is gewoon ja, waar iedereen een beetje behoefte aan heeft, zo langzamerhand. Dus... En zijn er oh, al veel daar. kaarten verkocht of zijn er nog veel kaarten beschikbaar? Nou, uh, bij de kerk doen we niet aan volverkoop. Ah. Maar uh, ik heb wel wat reacties gehad. Dus wij gaan er wel vanuit dat, we, dat er aardig wat mensen koop, komen. Uh, waar mensen wel een kaart voor moeten kopen, dat is voor onze grote productie op 7 november. Ja. En dan hebben we Mozart in Zandvoort. Die komt even om de hoek kijken. Met uh, onder andere het Requiem en de Averum, en de Keuringsmessen. En dat zijn drie prachtige stukken die Mozart heeft gecomponeerd. Het Requiem heeft hij in, in zijn laatste levensdagen heeft daar. Uh, nou ja, aan gewerkt en, en dat is ja, ik, ik vind het prachtig. Ja. En uh, dat is op, uh, op uh, zondagmiddag 7 november. En dan hebben we het Promenade Orkest. Dat is in de Agatha Kerk, ook dat kan niet in de, in de Protestantse Kerk, ja. want die is daar veel te klein voor. Maar dat is dan in de Agatha Kerk, we hebben het Promenade -orchest. we hebben een koor van 65 man, het oratorium -koor uit Hello. We hebben een viertal solisten. En een uh, organist is erbij. En de dirigent. Dus dat wordt echt een, een mega spektakelstuk. Nou, dat is heel fantastisch. En daar kunnen we wel online of uh, kaarten verkopen of bestellen. Ja, dat kaarten... Kun je via, ja dat, die kaarten kosten 20 euro. Want het is natuurlijk sowieso een veel duurdere productie. Uh, die kun je kopen eventueel bij Casa Stromp. En je kan uh, overmaken op uh, het banknummer van Stichting Klessen Concert. Het staat in het krantje en het staat op onze website. En dan uh, onder vermelding en dan of ik stuur ze op of ik kom ze langsbrengen of uh, ze liggen TCT aan de zaal. Klaar. En uh, Dus uh, ja, ik zou zeggen uh, bestellen, want het gaat hard. Ja, en Mozart is natuurlijk uh, eigenlijk wel een uitstapje voor Classic Concert. Want dat ligt wel tegen het barok aan. Uh. Ja, dat is... Een, nou, nee, Mozart is geen barok hoor. Dat, nee. Uh, nee, nee, nee, nee. Mozart is echt een, een, een, een klassieke componist, net als Beethoven en Chopin. En dat zijn echt van die componisten die... Uh, ja, nou ja, die fijn die, uh, die in het gehoor liggen. Die mooie stukken hebben geschreven. Zeker. En uh, barok is wel ietsje zwaarder, hoor. Dat, ja, dat uh, is waar. Nee, ik ben blij dat dit geen barok is. Nee, nee, <laughs> want nee. Want en ik en denk niet dat je is zeker de... geen barok, natuurlijk. Nee, nee, ja. maar daar krijgen we ook de kerk niet mee voor met barok. Dat, uh, dat is. Uh, maar dit is echt. Uh, ja, dit zijn prachtige stukken gewoon. Dat, uh, de Koningsmesse, dat is een stuk wat hij heeft geschreven voor de aartsbisschop van Salzburg. En dat is uh, op een gegeven moment werd de koning die, die werd gekroond en die wilde per se dat die kroningsmessen gespeeld werd tijdens zijn kroning. Dus vandaar de naam Kroningsmessen. En dat is, uh, dat is echt prachtig. Dat is prachtig. Dus. Nou, dan kunnen we ik zou zeggen, gewoon komen. En nog even voor de zekerheid: de datum. Ja. De, de... de kaarten voor de grote productie, die zijn te koop bij Stromp. Tromp ja? en uh, via de bank kan je het geld overmaken... en dan moet je wel even je adres erbij vermelden... dan stuur ik ze op... of ik kom ze langsbrengen. Oh, ja. En uh, nee, je mag mij ook bellen... en dan... Uh, ik bedoel daar doen we verder niet moeilijk oh. over hoor. En dan uh, als je dan het geld overmaakt... Dan, uh, dan zorg ik dat de kaarten... op de plek van bestemming komen. En voor de luisteraars die met ons pen en papier gepakt hebben... nog eventjes de datum en de tijd in de sint Agatha kerk ik, ik, Ja, in de Agata kerk op zondag 7 november... En het begint om half drie en de kerk is om kwart voor. Uh, even zeg ik het goed, ja, kwart voor twee open. Kwart voor dus twee men, open, ja. ja, dus hebben we hebben drie kwartier de tijd om, uh, om op hun gemak binnen te komen en uh, en voor ons ook om uh, alle verplichtingen te voldoen van de QR-code en zo. Nou, dat, uh, ziet er ontzettend, dat klinkt ontzettend goed, kan ik beter zeggen. Dat ziet er goed uit, dat klinkt ontzettend goed. Ik ja. denk dat iedereen uh, daar gaat luisteren, dat de kaarten binnen de korte tijd uitverkocht zullen zijn. Ik hoop het, ik hoop het. En uh, we zijn allemaal uh, zeer geenthousiasmeerd om weer heerlijk mooie klassieke muziek te gaan maken. Absoluut. En nu eerst morgen? Eerst morgen, ja. En daar zijn Klopt. nog u kaarten verkopen aan de deur, dat mag contant, mag dat ook met PIN? Uh, wij hebben geen pin. We hebben geen nee. pin, dus mensen moeten er nee, me goed aan nee. denken. Dus gewoon 5 euro meenemen en uh, heel veel mensen weten dat al, die hebben al sowieso een briefje van vijf in de zak. En neem ook meteen dan die 20 euro mee, want ik zorg dat ik kaarten bij me heb voor de grote productie. Dus die kan je morgen ook al kopen, bij mij, in de kerk. Nou, fantastisch. Wat een zakenvrouw. <laughs> Ja, hè? Ja, ja nou ja, dat moet, moet toch? Absoluut. Ja. Nou, we kijken ernaar uit en we gaan er uh, allemaal natuurlijk naar luisteren en van genieten. Oké, okay, dankjewel. Heel erg vriendelijk bedankt en tot de volgende concerten. Tot, ja, tot de volgende keer. daar Dag. Daar zijn we weer in de lucht. We hebben genoten van het prachtige nummer van James en Bobby Purify met I'm Your Puppet. En we hebben aan de telefoon, ja het is allemaal gelukt, de heer Alers, voorzitter van het COC ja. Kennenma Land. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat we hier nog aan de telefoon gekregen hebben. Ja, ja, och, ja de aanhouder wint, denk ik. Ja, en blijkbaar was het, het appje aan de hand van de uitzending of aan de hand van het e-mailtje? Um, nee, de, uh, ik kreeg een e-mail binnen. Dus daar heb ik nog even op gereageerd oh. en geappt en gedaan. En nou, nou maar, zijn we er. Het is maar goed dat we toch een laptop meegenomen hebben naar de studio. Heel goed. Uh, ja, We willen eerst natuurlijk graag weten over de COC-informatieavond... samen met de gemeente en het brooddiscriminatiezaak die plaatsvond uh, deze week in uh, Pluspunt in uh, ja. Antwoord Noord. Ja. Wat was uw indruk? Um. Ik was, heel, ik was positief, uh, heel positief verrast. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, ik was alleen al was verrast en, en, uh, door de opkomst. Er waren, waren veel, er waren veel mensen opgekomen bij dit soort informatieavonden weet je het nooit. En soms komt er niemand. En uh, nou, in dit geval uh, uh, was het nou, een hele aardige opkomst. Volgens mij waren, waren we in totaal met een man of 15, 16. Dus dat is heel behoorlijk. Zeker als je nagaat dat Zandvoort natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo'n heel grote gemeenschap is. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. En wat ik heel mooi vond om te zien was dat als je kijkt naar sociale verbondenheid binnen de binnen de community. Dan zie je dat voor dat daar eigenlijk al, dat daar al heel veel is. Uh, nou ja, uh, LHBT, uh, LHBT aan zee, nou jou ook niet onbekend, nee, uh, doet, doet, doet, doet, daar, doet daar al heel veel aan. Dus dat is geweldig om te zien. Dus dat wat vaak, uh, wat vaak uh, in gemeentes echt, echt hard werken is, is om gewoon mensen.. Uh, ja, mensen bij elkaar te krijgen... die samen, die samen leuke dingen doen. Nou, dat gebeurt al heel veel in Zandvoort. En dat, is, dat is heel erg belangrijk... zodat mensen een plek hebben waar ze heen kunnen. En wat mij verder opviel... was dat er nog wel veel... Um, veel vragen waren over sociale veiligheid. Dat er, dat, dat, dat, dat, er, dat, er, dat er best wel veel plekken zijn... in Zandvoort... waar mensen zich niet veilig voelen Ook in het openbaar vervoer kwam dat... met name de trein kwam dat naar voren. Dus daar lag nog wel echt, echt wat te doen... Uh, en, en, en de gemeente moet gewoon, kijk, het is nu LHBT aan zee die heel veel organiseert, maar ja, als, als jullie er iets opvallen, wat dan dan stopt alles. Dus dat het moet wel geborgd worden, zoals het zo mooi heet in in, uh, in om ervoor te zorgen dat dingen ja dat dingen ook dat dingen door kunnen gaan. Ja, er was nou de indruk, uh, uh, uh, ik ben natuurlijk zelf ook geweest, maar het is natuurlijk leuk om het van iemand te horen die niet in Zandvoort woont. De indruk dat de Zandvoorters zich over het algemeen, de LHBTIQ+, Zandvoorters zich uh, uh, geaccepteerd voelen in Zandvoort. Nou, dat gevoel, uh, uh, dat gevoel kreeg ik wel. Ja. <coughs> Sorry, dat gevoel kreeg ik wel. Um, Bijna iedereen die daar woonde, woonde, het leek daar het, leek zich daar heel op, het leek zich automatisch op zijn gemakken prettig te voelen. Um Waar, dus dat, dat, dat is ook goed, ja, dat is goed nieuws. Dat, dat betekent dat sociale acceptatie uh, in Zandvoort uh, uh, verder is dan op, misschien wel op een aantal andere plekken in Nederland. Dus dat is, dat is goed nieuws, vind ik. Er is, is ook een geschiedenis hè, van Zandvoort. Zandvoort was altijd ook wel een beetje een soort vrij plaats uh, aan de kust. Waar veel meer kon dan, uh, dan op andere plekken. Dat zie je gelukkig nog een beetje terug in de, in de huidige cultuur. Ja, dat is een heel mooi, dat is mooi om te horen. Uh, en, uh, van, ja, trein, uh, en er zijn van in de trein een aantal plekken waar mensen zich minder veilig voelen. Um, ja. Hoe zit het met de verhouding uh, toeristen en, en zandvoort op dit gebied? Nou, dat maakt van zandvoort, denk ik, uh, uh, nogmaals, we hebben één informatie aan het gehad hè, maar dat ja. maakt denk ik van, van, van zandvoort denk ik, wel een bijzondere plek in die zin, in ieder geval binnen onze regio. Omdat daar natuurlijk elk jaar, ja, wat werd er gezegd, elk jaar 4 miljoen toeristen. Uh, komen uit de hele wereld. Uh, uh, en daar komen dus ook mensen uh, uit heel veel andere culturen en uh, andere uh, gemeenschappen naar Zandvoort toe. Die misschien iets minder uh, uh, met iets minder acceptatie kijken naar de regenbooggemeenschap. Uh, uh, en ik begreep dat daar ook af en toe wel uh, soms uh, spanningen waren in het dorp. Ja. Maar ja, dat is, ja dus dat, dat, dat is ook iets waar je waar je. Dat, dat maakt denk ik Zandvoort wel uniek. En daar, daar uh, en daar, daar zou je denk ik wel oh, ja, voor ook, ook, ook als gemeente over na moeten denken hoe je, hoe je daarmee omgaat. Je moet de toon heel vroeg zetten. Want met het met mensen binnenkomen moeten ze weten... Zandvoort is een dorp waar iedereen uh, mag zijn wie hij wil zijn. Ja. Uh, en dan, dan ja, denk ik zoiets. Nou, en dan is natuurlijk eventjes de rol van het COC. Want er schijnt ongetwijfeld luisteraars die zeggen... COC, wat is dat? Wat doet het eigenlijk? En het COC oh ja. land. dat heeft dat met Zandvoort precies te maken. Behalve dat Zandvoort in land ligt. Nou, dat. <laughs> ja, nee, het COC is de, is de uh, uh, Nederlandse Belangenvereniging... voor uh, LHBTI... jij weet het, wie weet het, Q+. Uh, ja. Gemeenschap, de regenbooggemeenschap zeg ik altijd maar. Um, uh, ja, wij... wij, wij hartige belangen daarvoor. Dus we zorgen ervoor... Uh, we praten op, op alle niveaus mee... Over, uh, over beleid en beleidsontwikkeling. We doen heel veel voorlichting op scholen. Uh, we organiseren allerlei bijeenkomsten... waar zodat mensen bij elkaar kunnen komen. Dat doen we voor specifieke doelgroepen, Soms voor hele jonge mensen... Uh, die het allemaal nog moeten ontdekken. En ook wel voor ouderen... Uh, hebben we bijeenkomsten. We praten met zorginstellingen... over hoe die omgaan met de regenbooggemeenschap. We doen, we doen heel veel verschillende dingen... die eigenlijk allemaal doel hebben om een veilige en inclusieve samenleving te creëren. Ja, en nu is dus we, we bijvoorbeeld over ouderen gaat, hebben we uh, uh, Anja Westerveld, die, ja. uh, die uh, uh, overal is 50PLUS-ambassadeur is. Is dat ook gelinkt aan het COC? Ja, dat is een samenwerking. Uh, dat is een samenwerking tussen, volgens mij is het een samenwerking tussen de AMBO en, en de COC. Um, uh, en en die, doen, die, doen, die werken samen aan, ja, 50PLUS, dat klinkt dat klinkt misschien een beetje, een beetje lullig, maar um, uh, ja, oudere, oudere uh, LHBTI'ers uh, gro lopen grotere kans op vereenzaming. Um, dat is, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dus, en, uh, dus belangrijk dat daar dat daar extra wordt ingezet. En dat doet, dat doet uh, Roze 50 plus. En Roze 50 plus werkt ook aan iets dat heet de uh, Roze Loper. Uh, uh, en dat is, dat is eigenlijk een. Um, uh, ja, hoe moet je dat noemen, een, een, bewijs, een bewijs voor zorginstellingen... dat ze zorgvuldig omgaan met uh, LHBTI plus bewoners. Oké, okay, een soort keurmerk, dat, dat een LHBTI ja, vriendelijke... Even, het is zaterdagochtend, ik kon even niet op het woord komen. Keurmerk dat <laughs> is het goede woord. <laughs> het is voor ons ook vroeg, hoor. <laughs> en uh, dan ander punt was, ik hoorde ook voorlichting op scholen... Uh, is het CRC daar zelf ook actief in? Ja, heel actief. Heel actief zelfs. Ja, heel erg. Wij zijn in Kennemerland, in, in Kennemerland, is dat echt wel een van onze. Ja, ik noem het wel een van onze kroonjuwelen. We hebben een, uh, een vrij grote voorlichtingsgroep. Uh, en bijna alle middelbare scholen in Kennemerland uh, worden door voorlichters bezocht. Dat doen, of het zijn coc voorlichters dan gaat het heel expliciet over gender en seksuele gerichtheid. Uh, of, het, of we doen het samen met het bureau Discriminatiezaken Kennemerland, en dan gaat het veel meer over. Uh, uh, antidiscriminatie... of, of uh, uitleggen wat discriminatie is... en dan aan de hand van de artikel 1 van de grondwet. Maar daar, horen ook, uh, daar hoort natuurlijk ook discriminatie tegen LHBTI-plus mensen bij. Dus um, dan, dan doen we dat samen. Maar uh, ja, word, we doen heel veel aan voorlichting. Ja, zoals uh, de beroemde etikettenschrijfster Anja uh, ooit geschreven heeft... die heet ook toevallig Anja... en die heeft geschreven dat uh, discriminatie hoort niet... dat is niet netjes... Nee, dat is zeker. En dat, dat leggen wij dan uit. En dat, uh, uh, dus voorlichters gaan altijd met z'n tweeën... Uh, uh, ja, dan gaan ze een uur met een klas in gesprek. En dan leggen ze uit en vertellen hun eigen verhaal. En uh, uh, uh, ja, gaan, gaan het gewoon het gesprek aan met de klas. En het, het, is heel, het is een van de meest effectieve manieren om sociale acceptatie te, te, te, uh, te, te creëren, uh, merken we. Alleen het duurt wel lang, want je, je begint echt heel, jong, heel jong. Dus je, ja, je ziet de resultaten ervan. Dat kwam pas jaren later. Maar het is, wel, het is denk ik wel een van de meest effectieve manieren om het te doen. Ja, nou, je moet het ook borgen voor de toekomst. Dus dan moet je vroeg beginnen. Ja, uh, je moet vroeg beginnen, ja. en, en welke, vanaf welke leeftijd? Wat voor soort scholen uh, uh, is, is dit? Uh, ja, we doen eigenlijk al het voortgezet onderwijs. Um, uh, we hebben wel. Er zijn ook speciale voorlichtingslessen voor het primaire onderwijs. Uh, dus voor de basisscholen. Die, die zijn er wel. Die, die doen wij nog niet heel erg veel. Die, dat doen vaak scholen zelf. Ja. Nog. Uh, uh, maar voor, het is eigenlijk voortgezet onderwijs. Dus ja, vanaf, uh, vanaf hoe ben je dan, 12? Ja, nou ja, en binnen Albertia IAC hebben we natuurlijk Ronald Reeskens, die uh, uh, uiterst uh, betrokken is met uh, juist het primair onderwijs. Dus dat gaat vast wel ja. goed komen. En uh, we hebben in Zandvoort maar één middelbare school. Dus daar zijn jullie ongetwijfeld al al geweest? Of? <laughs> nee. Nee, het Gertepachtcollege. Nee, die staat, hoog op het, die staat hoog op het lijstje. Maar op de een of andere manier uh, is, het, is het ons nog niet gelukt om daar uh, binnen te komen. Dat zouden we wel heel graag willen. Maar uh, ja, kijk, we moeten worden uitgenodigd. Hè? Dus wij sturen elk jaar, uh, een paar keer per jaar sturen wij, schrijven wij alle scholen aan in de regio. Met, uh, als u voorleistingslessen willen, uh, dan, kun je, dan kunnen wij die komen verzorgen. Um, um, uh, dus, uh, we, ja, dus alle scholen schrijven waar, maar we moeten worden gevraagd en worden uitgenodigd. En dat is tot nu toe in Zandvoort nog niet gebeurd. Nee, nou was het natuurlijk een coronatijd, dus misschien dat het uh, daar de hik ja. op gelegen heeft... En dat we het, uh, het komende schooljaar of dit schooljaar uh, uh, jullie wel in, uh, in Zandvoort kunnen verwelkomen op uh, onze school. Nou, ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het, want het is, uh, het is een school waar we nog nooit zijn geweest. Dus ook voor corona uh, zijn we er nog nooit binnen geweest en... Uh, uh, dus wij zouden, ja, wij zouden niet liever willen dan daar, dan daar eens langs gaan en uh, het gesprek beginnen. Nou, dus ik, uh, ik hoop het. Ik heb de directeur wel eens mogen interviewen. Uh, het is een hele aardige band, dus ik denk dat jullie daar wel welkom zijn. Wie, uh, dat, uh, dat horen we dan in een volgende uitzending, natuurlijk, een keer. Heel goed. Uh, Heel goed. Even kijken, er waren op die avond nog meer mensen van verschillende organisaties: Movisie en het Bureau Discriminatiezaken. Ja. Uh, wat doet het Bureau Discriminatiezaken dan nou precies? Uh, bureau Discriminatiezaken, ja, dat is, dat is, een, um, is een organisatie. Die werkt, die heb je ook landelijk, maar die is ook in een speciaal voor Kennemerland, is een bureau discriminatiezaken. Ja, en die behandelt eigenlijk klachten uh, rondop discriminatie. En dat is discriminatie in zijn breedste vorm. En wat zij eigenlijk doen, zij zijn niet een politiebureau waar je waar je aangifte kan doen. Dat moet je gewoon echt doen bij de politie. Maar zij bemiddelen heel vaak bij discriminatiezaken. Uh, dus zij zorgen dat, dat slachtoffer en uh, dader met elkaar in gesprek komen en dat er dat het duidelijk wordt waar het vandaan komt en dat het op die manier wordt opgelost. En ze doen heel veel onderzoek naar uh, discriminatie, voorkomt, hoeveel discriminatie voorkomt. En uh, zij doen ook heel veel voorlichting over, uh, ja, uh, met name artikel 1 van de grond uh, van de grondwet, waarin staat dat iedereen gelijk is. Uh, uh, dat soort zaken. En zij ondersteunen ons bijvoorbeeld, wij doen samen met bureau discriminatiezaken. Uh, dat doen, doen wij veel in scholen, dus de GSA's. Ik denk, ik zie dat, dus dat zijn clubjes binnen scholen, die van leerlingen uh, samen met leraren, die gezamenlijk zorgen dat de school veiliger wordt. Dat heet de GSA. En ook die, dat doen wij samen met bureau-discriminatiezaken. Oké, okay, well, dat is een uh, behoorlijk wat. Uh, en dan hebben we ook nog iets over 11 oktober, dan is er Coming Out Day. Ja, world. Het is zelfs world coming out deze. elf. Dat gaat over de hele wereld wordt dan uh, over de hele wereld wordt dan eigenlijk ah, uh, aandacht besteed aan, he, of aan het belang van uit de kast komen uh, dat dat kan en dat dat, dat ook vaker uh, uh, en het wordt ook wel gevierd en het, het is eigenlijk een soort ja het is bijna een soort uh, uh, bijna een soort wereldwijde feestdag in de LHBTI plus community. En het is, is altijd op 11 oktober. Dit jaar is het dus op maandag. Ja. Je, ziet al, je zal zien dat in de hele regio zijn er dan allerlei activiteiten en uh, gemeentehuizen gaan open. Er wordt de de regenboogvlaggen worden gehezen door, door de hele regio. Uh, uh, ja, er gebeurt veel. Oké, okay, en dan zeggen mensen wel eens van... ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet meer nodig. We hebben Gerard Joling, die is gay, die zien we op de televisie. En we hebben Jan de Hoop, die het voornaal presenteert... die is gay, die zien we op de televisie. Ja. Uh, dus het is, uh, het is eigenlijk allemaal wel geregeld. We hebben een grachtenparade met allemaal feestende mensen. Ja, en toch, en toch, zie, je, toch zie je dat het een ingewikkelde persoonlijke reis is... Uh, die mensen maken. En voor sommige mensen is die reis heel kort. Hè. Die zijn, er, die zijn, op, die zijn op een 17e ongeveer. Voor andere mensen is die reis langer... Die... Tot ver in de twintig, soms wel tot ver in de zestig. Dat ze eindelijk zo ver zijn dat ze die stap maken. Maar als je ook kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar, naar Splinter Chabot, die toch opgroeide in, in een ongelofelijke, open, links, progressief gezin. Hoe hij nog geworsteld heeft met, die, met het uit de kast komen. Het is, het, is meer, het is niet zozeer een maatschappelijk ding, maar het is, een, het is een persoonlijk, psychologisch, emotioneel ding. En dat is voor iedereen voor heel veel mensen is dat toch een grote stap om dat aan zichzelf toe te geven en vervolgens aan de, dat bekend te maken aan de rest van de wereld. Dus het is belangrijk dat mensen daarbij ondersteund worden. Hè. Juist het bagatelliseren ervan, ervan te zeggen dat nou, het is eigenlijk niet zo belangrijk is, ja, hoeft toch allemaal niet meer. Dat maakt het eigenlijk voor mensen nog moeilijker om uit de kast te komen. Omdat ze zelf wel voelen hoe moeilijk het is. Ja, dus en, en, daarom en... is zo'n dag belangrijk. Er is natuurlijk ook nog wel uh, het, het nodige om mee te, te strijden als je uh, uit de kast bent. Of het nou gaat om scholen van reformatorische achtergrond of scholen yep. van islamitische achtergrond of geweld. Ja. Uh, we hebben in Ja, het is dan zo, ja, zo, ik bedoel, het, het, het, is, het, is, het is nog steeds zo dat LHBTI uh, mensen grotere kans lopen op, op, uh, op geweld in de openbare ruimte. Uh, er zijn nog steeds, nou ja, er zijn nog heel veel plekken op de wereld uh, waar je niet heen kan. Ik, ik bedoel, ik. Ik check altijd voor ik op vakantie ga wel even goed uh, naar welk land we op vakantie gaan om zeker te weten dat we daar geen gezeur krijgen. Yeah. Uh, je leest in de krant over de LHBTI vrije zones in Polen, weet je, dat is niet eens zo ver weg hier vandaan. Dus er is altijd wat, er is, het is best wel, er zijn best veel bedreigende bewegingen ook. Dus we moeten ook altijd daar, daar pal voor blijven staan. We moeten altijd elkaar blijven steunen. En daar is bijvoorbeeld, daar is Coming Out toch ook voor. Dat is heel mooi, uh, heel mooi gezegd. En dan de TOC en, en, en Zandvoort. het uh, ligt natuurlijk in Kellenland. Is Hebben jullie hier ook een afdeling of hoe gaat dat? Nee, eigenlijk niet. Um, uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen... we waren heel druk met heel veel andere gemeentes in de regio. Dus we waren altijd heel blij dat het, uh, dat het heel goed marcheerde in, in Zandvoort. We dachten, nou, als alles loopt... dan. Uh, wij zijn als organisatie ook niet zo dat wij vinden dat wij alles moeten doen. In tegendeel, als dingen gebeuren, dan gebeuren ze. En dat is, dat is eigenlijk veel belangrijker... Dat het, vanuit de vanuit de lokale gemeenschappen dingen gebeuren. En wij kunnen wij kunnen wat ondersteunen en wij kunnen wat helpen en uh, dat soort zaken. Dus als er al dingen gebeuren, is het heel goed. Maar nou ja, volgens mij hebben we wel afgesproken, wanneer was het dinsdagavond, ja. dat we uh, nou, dat we in ieder geval de banden wat gaan aantrekken. En dat we of nou, formeel of informeel uh, wel wat meer met elkaar in gesprek gaan. En uh, ja, en vanuit ja, beleidsoogpunt, ja daar hebben we daar hebben we veel, daar hebben we veel ervaring mee bij alle regenbooggemeentes in de, in de regio aan tafel zitten. Dus daar kunnen we best wat expertise in brengen als dat nodig is. Uh, maar dat als dat nodig is, dat is vooral belangrijk. Het, het ligt heel erg aan wat, wat, wat, wat, wat jullie in Zandvoort willen. Ja. ja. Het is een beetje een lastig interview eigenlijk, hè, als voorzitter van het COC met de voorzitter van LWTIJC. Ja, uh, ja. Dus maar we zullen dit voorzittersoverleg... dan maar eens een keer met z'n tweeën voortzetten. Ja, dat, we maar gewoon, gewoon, doen, we dat of doen we dat gewoon bij jullie, een van jullie borrels in Zandvoort. Inderdaad, dat gaan we zeker dan doen op... Dan uh, fiets ik eventjes de, de zeeweg af. Uh... Arjenja Westenweel organiseert de borrel altijd... in het Wapen van Zandvoort op de laatste donderdag. Uh, iedereen ja. die behoefte heeft naar aanleiding van deze uitzending... kan natuurlijk ook gewoon daar gezellig komen... van uh, half zes tot half acht. Ja, dat leuk. En dan zeg ik bedankt en een heel fijn weekend. Ja, jij ook. Veel succes nog verder met de uitzending. Bedankt. Oké. Okay. Tot ziens. Doei. There never were our parking cars and pumping gas You pack your car and ride away ka sind von wenge wordt de laatste tonen wegsterven van Treintje Oosterhuis... met het nummer Do You Know The Way To San Jose. We gaan nu luisteren naar een blok van drie interviews... tussen de onthulling van het Joods monument. Achterheen volgens hoort u eerst onze verslaggever Jaap Koper... die een impressie geeft hoe de onthulling verliep... dan een interview met Paul Olieslager... en daarna een interview met Turnet van der Linden... Dit is allemaal aan elkaar gemonteerd door onze technicus Kortraaier. En afsluitend gaan we in het tweede uur, of na de tweede uur toe... en hoort er nog een klein stukje muziek van Piano Covers Club One of Us. Op zondag 3 oktober is het Joods namenmonument in Zandvoort onthuld. Met de muziek uit de film Schindlers List... begint de dienst voor de onthulling van het Joods namenmonument in Zandvoort.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 Die premier Mars Rutte gebruikte bij zijn toespraak tijdens de onthulling van het Nationale holocaustmonument Monument afgelopen 16 september in Amsterdam. Wees waakzaam. Ik zou er aan toe willen Let goed op elkaar. Met de muziek van Trio Carmel komt daarmee vlakken voor het uitspreken van de Khadijs een einde aan de dienst bij de onthulling van het Joods namenmonument. Dan de voorzitter van het Joods monument, tenminste degene die uh, het uh, op gang heeft uh, geholpen, dat is Paul Olieslager. Uh, Paul, ja, het, is, het, het, het blijft natuurlijk een gevoelige geschiedenis.